Jan van der Putten met het NOS-journaal. De A1 bij Oldenzaal is weer open. De weg was sinds het begin van de afgelopen avond tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens afgesloten in verband met wateroverlast. Een dijkje had het begeven, waardoor een groot deel van de weg onder water was komen te staan. Rond 1 uur vannacht was de dijk hersteld en werd de weg weer vrijgegeven. De overlast door de regen houdt voorlopig nog aan. In verschillende delen van het land staan straten blank. Het KNMI verwacht de meeste overlast de komende uren in Gelderland en Overijssel. De Japanse autofabrikant Toyota roept opnieuw auto's terug in verband met een technisch probleem. Meer dan een miljoen auto's van de types Corolla en Matrix worden in Noord-Amerika teruggehaald omdat er iets mis is met de elektronica en de motor. Die kan daardoor haperen of uitvallen. Volgens Toyota heeft het euvel in zeker drie gevallen tot een ongeluk geleid met in totaal één licht gewonden. De terugroepactie van meer dan een miljoen auto's... is een van de grootste van de laatste tijd voor Toyota. In totaal heeft de Japanse autofabrikant het afgelopen jaar... zo'n 10 miljoen auto's teruggeroepen. De nieuwe Surinaamse president Bouterse is ziek. Hij heeft al zijn bevoegdheden voor een week overgedragen... aan vicepresident Amirali. De vicepresident heeft dat meegedeeld aan het parlement in Paramaribo. Amirali is bij Bouterse op bezoek geweest. Volgens hem maakt hij het goed en hoeft niemand zich zorgen te maken. Bouterssen werd op 12 augustus als president geïnstalleerd. Wat hij mankeert is niet bekendgemaakt. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. PSV, AZ en Utrecht hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord haalde het niet. PSV plaatste zich ten koste van Sibir uit Rusland. AZ was te sterk voor Oktober uit Kazachstan. En Utrecht won thuis met 4-0 van Celtic. Feyenoord werd uitgeschakeld door AA Gent. Het weer nog vannacht regen. Overdag bewolkt en regenachtig. Tegen de middag vanuit het noorden wat opklaringen, maar ook nog losse buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Het vijf kwartier, we staan Jij bent aan de trein, ik het station we staan Jij aan bent de regen, ik de kom we staan Jij bent aan de kerst, stel. ik de bonbon we staan Jij bent de ruts, ik de coco Ik staan ben het zakje, jij de thee we staan Ik ben de stel. kaas, jij de soufflé staan Ik staan ben de stel. keizer, jij de sneeuw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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan kunnen we veel ja. Nou, een filaine jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Noem niet. Maar ja, is duur. Nou ah, ja, helemaal. Ja, Zit er meer in dan een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dat vind ik, ik nou echt belachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost weer mijn handen Jij na. bent het schrikdraad ben de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent Hierop. de, nou, de gril. is Ik ben de pauws. Ben jij bent echt. de fil. Gewoon Denny de Mug. Wij zijn een doedelzak.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 It's time to get out, step out into the street Where all of the action is right there at your feet Well, I know a place where we can dance the whole night away Underneath the electric stars Just come with me and we can share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 Don't want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 Stop the beat, mm. drop the beat.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 I'm going va bene. a la parla of americano. little bit of a sotto luna. of Pappa l'americano da papà vigita bene, si tu la parla americano, sa moda sotto luna, maar dan wordt er wondernd die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 Strijdt over gezet. Vanavond is vanavond van ons twee. Urenlang lig ik naast jou.